Reputatiecoaching podcast aflevering 67. Vandaag begin ik eerst even met een korte terugblik op de podcast van vorige week... met nog wat additionele tips voor het produceren van content. Daarna behandel ik de vraag hoe kun je je bedrijf van internet verwijderen? Deze vraag ontving ik afgelopen week als reactie op een bepaalde blogpost. En welke dat was, dat hoor je zometeen...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 dan vind je niet alleen de tekst... maar ook video's waar ik het in deze uitzending over heb... als mede-afbeeldingen, links enzovoorts. In de podcast van vorige week vertelde ik je... hoe je in één uur een blogpost kunt schrijven. Heb je het al geprobeerd? En is het je gelukt? Laat het me weten en reageer onderaan de show notes van deze podcast. Ik heb een extra tip voor je... voor het schrijven van leesbare en begrijpbare teksten... en het produceren van betere content in het algemeen. Concentreer je op de vijf W's en de H. De vijf W's en de H staan voor... wie, wat... Waar, wanneer, waarom en hoe? Dit is een algemeen bekend hulpmiddel voor het schrijven van teksten. Door één of meer van deze vragen te beantwoorden krijg je vaak een betere tekst... ...of houd je gemakkelijker de structuur vast... ...of maak je het voor de lezer gewoon gemakkelijker om de tekst te volgen. Maar je kunt de vijf W's ook anders uitleggen op een hoger niveau... ...als je nadenkt over je eigen contentmarketing. Ik zal proberen het je uit te leggen. De wie? Het gaat allemaal om je publiek. Het doel van je contentcreatie is als het goed is... Het produceren van informatie die bruikbaar is voor jouw publiek en je kunt dus geen goede content produceren als je niet weet wie je publiek is. En dat beperkt zich als het goed is niet alleen tot het geslacht, leeftijd en beroep, maar het houdt ook in dat je op de hoogte bent van de interesses van je publiek. Het wat? Het gaat er niet om dat jij iets wilt vertellen ongeacht hoe leuk je het zelf vindt, maar wat je publiek in staat is te horen op basis van wat je vertelt. Net wel, ik zei niet wat je publiek wil horen. Wat je ziet is dat grote en bekende contentmarketeers soms specifiek iets vertellen naar aanleiding van een vraag van hun publiek, maar veel vaker produceren ze content die mensen informeert, raakt of van kennis voorziet. Mensen gaan tenslotte vanwege meerdere redenen online en soms weten ze niet eens waar ze naar op zoek zijn. Vaak zijn ze op zoek naar nieuwe dingen, nieuwe indrukken en nieuwe kennis. En als je het helemaal goed wil doen, dan kijk je welke content je publiek naar op zoek is en dan ga je vervolgens dieper in op die specifieke content. En dan het waar... Slimme content marketeers kiezen in het kanaal dat hun publiek al gebruikt. Dus breng je content naar je publiek in plaats van proberen je publiek naar jouw content te trekken. Het is tenslotte veel gemakkelijker om iemands aandacht te krijgen via een site die ze al frequent bezoeken... dan dat je iemand moet motiveren naar een nieuwe site te komen. Natuurlijk moet je proberen een publiek te creëren voor je eigen site... maar vaak kan het handig zijn om daarvoor mee te liften op de grote sites die anderen al gebruiken. Het wanneer Timing is vaak essentieel voor succes in content marketing... Er wordt tenslotte zoveel content geproduceerd, dat het bijvoorbeeld niet zo handig is om een bericht op zaterdag op LinkedIn te posten, terwijl je het eigenlijk bedoeld had voor zakenmensen die wellicht pas maandagmorgen weer eens hun LinkedIn openen als je geluk hebt. Want dan is de kans groot dat je bericht alweer helemaal gezakt is in het desbetreffende kanaal. daarom goed op de tijden waarop je content live laat komen. Gebruik voornamelijk je gezonde verstand. Ook zijn er diverse tools die je kunnen vertellen wanneer jouw publiek het meest actief is op het jouw geprefereerde kanaal. Het waarom. Doe deze vraag niet te snel af als extreem triviaal. Het ligt waarschijnlijk voor de hand dat je content marketing doet om meer klanten voor je bedrijf aan te trekken en zo dus meer business te doen. Maar is dat antwoord wel echt bruikbaar? Over het algemeen is het antwoord op de waarom vraag vaak een bedrijfsdoel. Maar als dat doel zo eenvoudig is als meer business doen, hoe kun je dan beoordelen of je succesvol bent? Dus moet je gaan meten en om dat te doen moet je weten wat je moet meten. Hoe herleid je een toename in verkopen of boekingen tot je content marketing inspanningen? Denk daarom vooraf bij elk stuk content na waarom je het doet en hoe je kunt vaststellen of je dat doel hebt behaald. Dan nu over op de onderwerpen voor vandaag. Afgelopen week had ik een bijzondere en leerzame ervaring die me eens te meer bewees hoe content soms onbedoeld goed kan scoren, hoe dit semi-ongewenste effecten kan hebben en ook hoe slecht sommige mensen lezen. Tijdens mijn zomervakantie van vorig jaar heb ik in de Summer 7 zeven instructievideo's gepost die je kunnen helpen bij het verbeteren van je lokale vindbaarheid. Een van die video's liet zien hoe je je bedrijf kon aanmelden op opendi.nl of opendi.nl. Op deze video ontving ik een paar dagen geleden de volgende reactie. Schijnbaar sta ik bij jullie vermeld onder zonnebank in kerken. Daar ik geen zonnebank heb, verzoek ik jullie dringend mij uit jullie bestand te schrappen. Ik krijg telefoontjes met verzoek voor zonnebank en dat wordt vervelend. Groetjes, e-zoontjens. Tja, ik vond het onbeleefd om hier niets mee te doen... maar ik had ook niet zo 1, 2, 3 een idee wat ik er dan wel mee moest doen. Dus heb ik gewoon de bedrijfsvermelding opgezocht op www.opendi.nl... en het bijbehorende telefoonnummer eens gebeld. Ik kreeg een mevrouw aan de lijn die nogmaals zei dat ze graag wilde dat ik de vermelding verwijderde. Daarop legde ik haar uit dat ik niets te maken had met opendi.nl... En dus begreep zij weer niet waarom mijn site dan bovenaan in de zoekresultaten stond, terwijl ik niet het bedrijf vertegenwoordigde. Het bleek dat ze op Google had gezocht op bedrijfsvermelding OpenDI. En inderdaad, daarbij scoort mijn artikel met instructievideo van 21 augustus 2013 de eerste plaats. Sterker nog, alle tiende resultaten op de eerste pagina zijn van www.reputatiecoaching.nl In de show notes heb ik hiervan een screenshot opgenomen zodat je dit kunt zien. Dus ik kan me goed voorstellen dat die mevrouw het idee had dat mijn site van OpenDI was. Terug naar het gesprek. Het bleek dat die mevrouw met haar man tot zo'n 15 jaar geleden een bedrijf in zonnebanken had, terwijl ze dus al jaren niets meer met zonnebanken doet. Toch wordt ze nog steeds gebeld door mensen die op zoek zijn naar een zonnebank. Ik zegde haar toe hier eens verder in te duiken om te zien of ik haar wellicht kon uitleggen hoe ze haar bedrijfsvermelding van open.nl verwijderd kon krijgen. Maar toen ging ik eens verder zoeken en ik begon met het intypen van het telefoonnummer op Google. Op basis van het telefoonnummer kreeg ik maar liefst 383 resultaten. Een simpele instructie om haar bedrijf van OpenDI verwijderd te krijgen zou er dus niet echt voor zorgen dat deze mevrouw minder telefoontjes zou krijgen over zonnebanken. Dus ging ik verder en voegde het woord zonnebank als zoekterm toe achter het telefoonnummer. Daarmee beperkte ik het aantal zoekresultaten tot 17, hetgeen een stuk beter te doen leek. En na enig zoekwerk werd het lijstje dat de combinatie van het telefoonnummer van mevrouw Zoontjes met de term zonnebank associeert teruggebracht tot de volgende sites. koudekerken.opendi.nl www.trouweninderegio.nl, www.trouwenindeprovincie.nl, www.silexbedrijvengids.nl www.koudenkerkenzeeland.ismijnwoonplaats.nl www.hotfork.nl www.telefoongids.nl, Koudekerken.nelandweb.nl Wel vond ik het telefoonnummer ook nog gerelateerd aan alternatieve geneeskunde en een beauty salon, dus ik vermoed dat dit de huidige bedrijfsactiviteiten zijn. Zoals je ziet is OpenDI.nl inderdaad de eerste site waar het telefoonnummer nog op wordt vermeld. Ik heb bewust overal in mijn verhaal het telefoonnummer achterwege gelaten om te voorkomen dat Google nu wellicht ook onterecht de transcriptie van deze podcast gaat associëren met zonnebanken en het telefoonnummer dat deze mevrouw juist uit de zoekresultaten verwijderd wil hebben. Vervolgens zocht ik ook nog eens op de zoektermen Zonnebank en Koude Kerken. Op basis van die zoektermen vond ik nog een paar sites. zonnebanken.middelburg.gevondenbedrijven.nl en worldbusinesses.4ra.in. En tenslotte heb ik ook nog gezocht op basis van de zoekterm en zonnebank... en de straatnaam en het huisnummer. Uit dit voorval kunnen we een paar dingen leren. Als eerste, neem altijd een apart telefoonnummer voor je bedrijf... en communiceer dit in de markt. Als je 1 of 2 euro per maand wilt besparen terwijl je je bedrijf opbouwt... en je besluit daarom je eigen telefoonnummer te gebruiken... kan je dit laten opbreken en veel ergernis geven. Neem nu deze mevrouw. 15 jaar na dato wordt haar telefoonnummer nog steeds met zonnebanken geassocieerd. Je kunt bij de meeste telecomproviders letterlijk voor 1 of 2 euro per maand een extra telefoonnummer aanvragen. En mocht dat niet mogelijk zijn, dan kun je bij Xoip een gratis 084 of 087 nummer reserveren of voor zo'n 90 euro per jaar zelfs een lokaal telefoonnummer. En telefoonnummers die je claimt bij Xoip kun je niet alleen doorverbinden naar je eigen vaste of mobiele telefoon, maar ook nog eens naar Skype. In de show notes vind je een link naar Xoip. Zelf gebruik ik diverse nummers van XOIP ook voor het scheiden van mijn telefoonverkeer. Ten tweede, het kan lastig zijn je NAPT, oftewel je naam, adres, postcode in plaats en telefoonnummer, of op bedrijfsvermelding van internet te verwijderen. En vaak weet je niet eens waar je bedrijf allemaal vermeld staat. Als je je bedrijf van internet wil verwijderen, zoek dan grondig op basis van je telefoonnummer en beperk je niet alleen tot Google. Zoek ook eens in Bing en DuckDuckGo. Ten derde, als je zelf aan de slag gaat met het opschonen van bestaande citations of het creëren van nieuwe bedrijfsvermeldingen... ...is het verstandig om je vermelding op zoveel mogelijk sites echt te claimen... ...en de site samen met de bijbehorende gebruiksnaam en wachtwoord goed te bewaren. Zo kun je ooit in de toekomst, als dit nodig mocht zijn, relatief snel al die jouw bekende bedrijfsvermeldingen langs om ze te verwijderen. Als je dat zelf al hebt gedaan, zal het aantal sites dat daarna overblijft relatief beperkt zijn. Wat ik dan wel weer interessant vind om te zien is hoe krachtig bedrijfsvermeldingen zijn... Hoewel de dame die contact met mij zocht niet meer actief was in de zonnebankenbusiness in de regio, werd zij nog wel steeds voor benaderd doordat haar bedrijfsactiviteit met de bedrijfsgegevens nog op een handjevol sites vermeld staan. O oh ja, ik begon ermee dat ik deze mevrouw wilde helpen met het verminderen van het aantal telefoontjes over zonnebanken. Dus heb ik haar, nadat ik de transcriptie van deze podcast heb gepost, meteen eventjes een mailtje gestuurd. Daarin verwees ik naar deze transcriptie met het advies om de bedrijfsgegevens van de sites die ik hiervoor heb genoemd te verwijderen. Ik verwacht dat ze daarna niet meer lastig zal worden gevallen over zonnebanken. Zoals je weet help ik bedrijven niet alleen met het verbeteren van hun online vindbaarheid, maar ook met hun online reputatie. Een vast onderdeel daarbij is het verzamelen van reviews. En steeds krijg ik de vraag, maar wat als ik nu een negatieve review krijg? Dan ligt mijn reputatie op straat. Toegegeven, negatieve reviews wil niemand. Je kunt de nachten van wakker liggen van de angst die je, dat je negatieve reviews ergens krijgt. Mijn advies is om dat niet te doen en gewoon reviews te gaan verzamelen op diverse sites. Als je als bedrijf of ondernemer goed je best doet, is de kans sowieso relatief klein dat je een negatieve review krijgt. En mocht je dan ooit een negatieve review krijgen, dan moet je proberen deze om te buigen naar iets positiefs. Zie het als een kans om meer klanten te krijgen. Om te beginnen omvat het verzamelen van reviews meer dan alleen maar om reviews te vragen of vertellen dat je bedrijf op bepaalde reviews-sites vermeld staat. Je moet namelijk actief de diverse review-sites in de gaten houden. Wat ook helpt, is wat ik in het verleden al eens heb verteld... ...het monitoren van wat er over je bedrijf wordt geschreven... ...door bijvoorbeeld gebruik te maken van Google Alerts. Maar goed, terug naar review-management. Ik raad je aan de grote review-sites zo eens per 1 à 2 weken te bekijken... ...en maak een aparte folder in je bookmarks ...waarin je de links naar de bedrijfsvermeldingen op diverse review-sites opslaat. Reserveer bij een vast moment in je agenda dan kun je alle boekmarks snel één voor één nalopen om te zien wat er wordt geschreven. Als je bent begonnen met het opschonen van je citations of bedrijfsvermeldingen, dan heb je deze lijst al en hoef je de desbetreffende sites alleen maar even te boekmaken. Meld je ook als bedrijf aan op de sites waar dat kan. Zo kun je dan netjes uit naam van je bedrijf of onderneming reageren. Ik reageer overigens niet alleen op negatieve reviews, maar ook op positieve. Dat laat zien dat je een betrokken ondernemer bent. Maar hoe kunnen negatieve reviews je bedrijf nu helpen? Vraag ik je af. Nou, ik zie tenminste vier manieren. Als eerste, het schept vertrouwen en creëert geloofwaardigheid. Ik las ooit ergens dat meer dan 68% van de consumenten reviews meer vertrouwen als ze niet alleen positieve reviews zien, maar ook negatieve. En 30% wantrouwt zelfs de reviews als er geen negatieve tussen zitten. Als tweede, het geeft je feedback. In sommige gevallen kunnen negatieve reviews je helpen om zwakke punten in je processen of procedures te vinden die verbetering behoeven. Houd je ogen hiervoor open, want er kunnen zaken aan het licht komen die je zelf over het hoofd ziet... ...en door dit op te lossen help je mogelijk ineens al je klanten. Als derde, het kan je rankings verbeteren. Want bijvoorbeeld Google kijkt ook naar algemene tekenen van leven van een bedrijf. En het is dus ook dat er reviews over een bedrijf worden gepost. En een negatieve review is ook een signaal dat je bedrijf nog operationeel en in business is. En als vierde, het is een gouden kans... Een negatieve review is een uitgelezen kans om je betrokkenheid en klantvriendelijkheid te tonen. Gebruik een dergelijke review om te laten zien dat je naar je klanten of patiënten luistert en onderneem actie. Als mensen slechte review lezen en zien dat de bedrijfseigenaar het netjes en adequaat oppakt tot de tevredenheid van de klant, verhoogt dit het imago van het bedrijf in kwestie. Google geeft je zelfs tips voor het reageren op recensies en deze heb ik in de show notes opgenomen. Als je dan eenmaal een negatieve review hebt gekregen kun je het volgende doen. Als eerste, probeer de reviewer te achterhalen. Als je niet de persoon in kwestie kent nog kunt benaderen, gebruik dan het standaard review systeem op de site van bijvoorbeeld Google. Als je de persoon wel kunt bereiken, dan kun je het beste eerst persoonlijk contact opnemen om zo precies te achterhalen wat de ervaring was en wat de aanleiding van de negatieve review was. Dan als tweede, antwoord publiekelijk. Je wordt tenslotte ook publiekelijk negatief beoordeeld. Maar onthoud dat je reactie ook door iedereen gelezen wordt of kan worden gelezen gebruik het dus om te laten zien dat je naar je klanten of patiënten luistert en actie onderneemt op basis van hun feedback. En als derde, ga vooral snel door met het verzamelen van reviews, want als je over het algemeen positieve reviews krijgt, dan zullen de nieuwe positieve reviews ook weer een positieve draai geven aan je reputatie en zo wordt je all over reputatie alleen maar beter en geloofwaardiger. Het bedrijf Getty Images staat erom bekend dat ze zelfs kleine bloggers dreigen met rechtszaken... als ze niet betalen voor een afbeelding die volgens hun zeggen van een van de bij hen aangesloten fotografen afkomstig is. Als je naar het zoeken op Google vind je zo honderden gevallen van deze moderne vorm van afpersing met het auteursrecht als argument. Getty Images is zelfs zo arrogant dat ze beweert dat ze aan een afbeelding ter grootte van een enkele pixel al kunnen achterhalen... dat de originele afbeelding van hun site afkomstig is... Nou, die bewering zou ik wel eens willen ontkrachten. Maar goed, jarenlang hebben ook veel Nederlandse bloggers honderden en zelfs duizenden euro's betaald als schikking voor het gebruik van een afbeelding van Getty Images. Op 3 oktober 2011 was er zelfs aandacht voor in een uitzending van Trosradar. De link hiernaartoe kun je vinden in de show notes evenals de video zelf. En op de site van Radar kun je ook de reactie van Getty Images lezen die ze op 4 oktober 2011 hebben gegeven. Maar nu lijkt Getty Images het roer volledig om te gooien. Want in plaats van bloggers of webmasters die hun foto's gebruiken te vervolgen, biedt Getty Images de mogelijkheid om de foto's gratis te embedden op je website. Ik zal je uitleggen hoe dat werkt. Surf om te beginnen naar www.gettyimages.nl De exacte link vind je in de transcriptie van deze podcast op www.reputatiecoaching.nl Ga er lekker op zoek in de miljoenen foto's naar die foto die jij graag op je website of in je artikel wilt embedden. Beweeg je muis over de thumbnail en klik op de embed knop. Welke dat is kun je bekijken in de screenshot in de show notes. Dan krijg je een pop-up die ik ook in de transcriptie heb opgenomen. In die pop-up staat de embed code die je in het html deel van je artikel of blogpost kunt opnemen zodat de afbeelding wordt vertoond. Aan het gebruik van de embedded viewer zijn wel enkele voorwaarden verbonden. In de gebruiksvoorwaarden van de website van Getty Images van maart 2014 schrijft het bedrijf er het volgende over. Embedded Viewer. Waar mogelijk mag u content van Getty Images opnemen in een website, blog of social media platform met behulp van de ingesloten viewer, de Embedded Viewer. Niet alle content van Getty Images wordt beschikbaar gemaakt als Embedded Content en de beschikbaarheid kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Getty Images behoudt zich het recht voor om content van Getty Images naar eigen goeddunken niet langer beschikbaar te stellen via de embedded viewer. U gaat ermee akkoord dat u, indien daartoe verzocht, het gebruik van de embedded viewer en of content van Getty Images onmiddellijk staakt. Het is u uitsluitend toegestaan om embedded content van Getty Images te gebruiken voor de redactionele doeleinden, dat wil zeggen in verband met gebeurtenissen die nieuwswaardig zijn of in het openbaar belang zijn. Embedded content van Getty Images mag niet worden gebruikt. a voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld in reclame, advertenties of merchandising, of om ondergeschreven sponsoring te suggereren. b. In strijd met enige kenbaar gemaakte beperking. c. Op lastelijke, pornografische of anderszins onwettelijke manier. of d. Buiten het kader van de embedded viewer. Getty Images, of derden die optreden namens Getty Images, mag gegevens verzamelen over het gebruik van de embedded viewer en de embedded content van Getty Images en bouwt zich er recht voor om advertenties in de Embedded Viewer te plaatsen... of anderszins inkomsten uit het gebruik hiervan te genereren zonder compensatie aan u. Einde voorwaarden. Op basis van deze voorwaarden stel ik hierbij dat de hierboven vertoonde afbeelding nieuwswaardig is... ten behoeve van het nieuwsfeit dat Getty Images deze mogelijkheid sinds een paar dagen biedt. Anders voldoe ik natuurlijk niet aan de gebruiksvoorwaarden. Maar goed, dit heeft dus grote consequenties voor het gebruik van foto's uit de databank van Getty Images... Als het jou als blogger of bedrijf niet uitmaakt dat er een visueel watermerk met een shortlink in de foto staat... om aan te geven dat het een foto van Getty Images is... dan mag je dus, onder de vermelde voorwaarden, de foto gebruiken. Een kleine disclaimer. Controleer af en toe of je nog wel aan de gebruiksvoorwaarden voldoet... anders heb je zoals nog een advocatenkantoor op je dak. Maar wat is nu de reden dat Getty Images het roer zo drastisch omgooit? Ik denk dat ze meegaan met de tijd en dat ze nu willen stoppen wat mensen al jarenlang doen het stelen van copyrighted images van andere sites zonder verwijzing naar de rechthebbende. Ze ontsluiten nu op een nette wijze wat honderdduizenden bloggers dus al die tijd al deden. Alleen staat er nu een subtiel watermerk in de foto om te laten zien dat die afkomstig is van Getty Images. Je kunt overigens heel gemakkelijk de foto vertonen zonder het desbetreffende watermerk... door alleen de URL die in de embedcode zit als image op te nemen. Maar ook dat raad ik je ten zeerste af, tenzij je de eerste wilt zijn die in het nieuws komt... Hiervoor wordt gedachtvaart als gevolg van het lid D uit de voorwaarden die ik zojuist voorlas. De embedded foto linkt ook terug naar Getty Images. Dat is op dit moment het enige. Vervolgens Getty Images kan in de toekomst wellicht reclame of andere betaalde content worden toegevoegd, maar dat is iets wat we te zijn tijd dan maar zullen zien. Vooralsnog kunnen we dus de foto's van Getty Images gebruiken voor niet-commerciële doeleinden, dus voor social media, weblogs enzovoorts. Het idee erachter is om interneters zo subtiel op te voeden over copyrighted content. ...en de mogelijkheden die Getty Images te bieden heeft. Met dit nieuws van Getty Images kom ik weer aan het einde van deze podcast. Ik had voor vandaag eigenlijk nog een leuke video van Matt Kuts ...over het SEO-effect van Exif Data in je foto's... ...maar die houd je te goed voor volgende week. In elk geval heb ik vandaag wederom mijn best gedaan... ...een hopelijk leuke en interessante podcast voor jou samen te stellen. Daarom hoop ik dat je er weer wat van hebt opgestoken. Als je de podcast leuk vindt... ...en je hebt inderdaad wat aan alle informatie die ik met je deel...